Door al meegens met het NOS-journaal. Vanwege de drukte bij de antiracisme-demonstratie in Rotterdam... is de politie begonnen met het waarschuwen van betogers. Vanuit drones en geluidswagens krijgen ze te horen... dat ze anderhalve meter afstand moeten houden. Volgens NOS-verslaggevers zijn er 4.000 tot 5.000 demonstranten... op en rond de Erasmusbrug. De politie kan niet zeggen wat eventuele volgende stappen zijn... als het nog drukker wordt. Burgemeester Abu Talib zei vooraf dat er wordt gehandhaafd... als de coronaregels worden overtreden. De politie in Amsterdam zegt dat er wel degelijk is gewaarschuwd over de drukte bij het antiracisme protest maandag op de Dam. Agenten zouden al een paar uur voor de demonstratie bij de leiding aan de bel hebben getrokken. Maar daar is weinig mee gedaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Ook blijkt dat agenten hebben voorgesteld mensen te vragen om de Dam te verlaten. Burgemeester Halsema besloot de demonstratie door te laten gaan omdat ze bang was dat het anders uit de hand zou lopen. Kinderen spelen geen belangrijke rol bij de verspreiding van het coronavirus. Dat concludeert het RIVM na een onderzoek onder 54 gezinnen met corona. Daaruit blijkt dat het virus vooral wordt verspreid tussen volwassenen van ongeveer dezelfde leeftijd. In geen enkel gezin was de eerste patiënt een kind van onder de 12. Kinderen kunnen wel ziek worden, maar vaak gaat het om milde klachten, zegt het RIVM. Mede door het beperkte verspreidingsrisico gaan de basisscholen komende maandag helemaal open. President Trump zegt dat hij maandag geen opdracht heeft gegeven... om demonstranten weg te sturen bij een kerk in Washington. Kort na de ontruiming liep Trump van het Witte Huis naar de kerk... om zich daar met een bijbel te laten fotograferen en filmen. Trump zegt ook dat er geen traangas is gebruikt. Volgens demonstranten en journalisten was dit wel het geval. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen bewolkt, maar droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen bewolkt en wat regen, dan wordt het maximaal 17 graden...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 Look at you in your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 Que me hace sentir Y me no wat que olvidar que wat falta vivir Como es, como es, que me tienes wat me geeft, wat je me geeft, wat je me geeft, wat je me geeft, wat je me no quiero verte me geeft, wat je me geeft, wat je me geeft, wat je me vale la pena me vale Contrati. Contigo está de